Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Blok vindt dat zijn plannen tegen scheef wonen gewoon door kunnen gaan. De Raad van State bepaalde vandaag dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders niet mag verstrekken aan verhuurders. De woonbond zegt dat sommige huurders nu drie jaar te veel huur hebben betaald en de Tweede Kamer wil opheldering. De SP vindt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar helemaal van tafel moet. Maar de minister schrijft dat zijn al eerder ingediende wetsvoorstel tegemoet komt aan bezwaren van de Raad van State. De Tweede Kamer moet op zoek naar een snelle variant van de parlementaire enquête. Dat adviseert de commissie onder leiding van SP-Kamerlid Van Raak. Met een snelle parlementaire ondervraging kunnen mensen onder ede worden gehoord. En dan kan er snel informatie over misstanden boven water worden gebracht. Een gewone parlementaire enquête kost erg veel tijd. Europa moet onmiddellijk muggen verdelgen die Zika kunnen verspreiden. De bevolking moet beter op de hoogte worden gebracht van de risico's van die muggen. Die oproep komt van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Geïnfecteerde reizigers nemen Zika mee naar Europa, maar het virus verspreidt zich nog niet, zegt de WHO, omdat muggen als de tijgermug Swinters niet actief zijn. Nieuwe automodellen mogen vanaf 1 september volgend jaar alleen worden verkocht als de uitstoot op de weg is getest. Maar de fabrikanten mogen nog jaren de norm voor uitstoot blijven overschrijden. Het Europees parlement is het daarover eens geworden. Auto's worden nu nog getest in een laboratorium, maar op de weg stoten ze veel meer uit dan is toegestaan. In De Lier in het Westland heeft een felle brand gewoed in een schuur van een potplantenbedrijf. Er is één gewonde en er is asbest vrijgekomen. De omgeving is afgezet en de brandweer onderzoekt nu hoe ver het asbest zich heeft verspreid. De brand ontstond vermoedelijk bij werk aan een warmteketel. Het weer, buien, maar ook zon. Het is een graad of zes. Morgen tot in de middag regen. Het wordt zes tot tien graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de vinyljaren. Nou, dan zijn we er weer tweede uur, Albert-Jan. Ja, en uh, tweede uur, ja, ik weet het, uh, Ruud had een bepaald format. En die, uh zeg gewoon door Ruud heen te praten. 85. Sorry, oude vriend. Ja, maar goed, kijk, het format wat Ruud hebt, dat heb je al jaren. Hè? Dus vandaag is voor ons de eerste keer. Ja, het is voor ons een beetje. Wat wij het tweede uur gaan doen. Uh, uiteraard, u hebt nog het uh, jaaroverzicht. Uh, tweede deel 2 twee van 1977. Te goed, want het eerste uur was het helemaal special. Van Johnny Guitar Watson van het vinyl LP A Real Mother uit 1977. Dus je hebt nog zes maanden van ons te goed. Wat gebeurde er allemaal in 1977? Uh, we gaan door met vinyl. En uh, we kijken eigenlijk met een, een klein knipoogje naar jouw programma van vanavond. En programma's die jij hebt gepresenteerd. The Soul Show. Oh, en vanavond The Soul Train. Ja. Dus ik heb een, een, een heerlijk stukje vinyl meegenomen. Want er was zoveel verzamel uh, uh, LP's. ...van Tammelen Motown, de TSOP en de MS, F, MFSB of zoiets. Dus genoeg gouden oude ja. met, met, met, met heerlijke soulnummers. En uh, het vinyl wat we nu op de draaitafel hebben liggen is uh, Hotter Dan Hot. Het is de tweede, tweede versie ervan, want die werden natuurlijk steeds in sequels uitgebracht... ...want er werd zoveel uh, muziek gemaakt. En dit is de, de, de, onder het thema Tammelen Motown is hot, hot, hot... Wat hebben we allemaal? Short, T-Long, Martha Reeves en de Vandellas. Dean Taylor, The Four Tops, Gladys Knight. Noemt u maar op. We gaan uh, lekker uh, beginnen met een uh, drietal nummers. Is dat een goed idee? Ja, ik, ik vind het Want dat uh, goed zijn allemaal van die, van die van die, van die jukebox-nummers: 2 minuten 59, 1 minuut nog wat ja, de vrij ik, hoop de, nummers. ik hoop dan wel dat jij genoeg los geld hebt, want zo'n jukebox kost natuurlijk ja. wel wat. Ja, jouw ja, vinger. Goed, luisteraars, we beginnen met Marvin Gaye met I heard it through the grapevine. Gevolgd door Diana Ross en The Supremes' Love Child. En als derde nummer Stevie Wonder met For Once in My Life. My heart used to dream of Long before I knew Oh, someone warm like you Would make my dream come true Yeah, yeah, yeah For once in my life I won't let sorrow hurt me Not like it's hurt me before For once I have something I know won't deserve me waar vinyl uh, van de LP. Tamela Motown is hot, hot, hot. En wel uh, versie nummer 2. Dus er zijn meerdere van gemaakt. Uh, met deze uh, verzamel hits uit de tijd van de Motown. U luisterde erachter, volgens van Marvin Gaye... I Heard It To The Grapevine... en Diana Ross The Supremes met Love Child... en Stevie Wonder For Once In My Life. Terug naar 1977. Terug naar het jaar waarin onze classic album Johnny Guitar Watson... wat we het eerste uur draaiden, centraal stond... Wat gebeurde er nog meer in 1977? We gaan naar juli, augustus en september. In juli, op 1 juli, de Zweedse tennister Björn Borg... ...prolongeert zijn wimbledon titel De Britse Virginia Wade verslaat in de vrouwenfinale... ...de Nederlandse Betty Steuven. Uit het afvalgebouwde vlot, de tand des tijds... ...van de Nederlandse kunstenaar Robert Jaspers Grootveld... ...wordt de toegang tot de Amsterdamse grachten ontzegd. Somalië verklaart de oorlog aan Ethiopië... ...het begin van de Ogadenoorlog. Op 18 juli de Walger, Walgerense kust verandert in de Costa del Hash als er een flinke partij Gele Libanon aanspoelt. En op 24 juli de Franse wielrenner Bernard Tevenet... wint de Ronde van Frankrijk. En op 26 juli 1977... de 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalswemmer. Hij zwemt van Dover naar Byzant, Byzant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus 1977. De New Yorkse seriemoordenaar David Berkowitz, bekend als Son of Sam, wordt gearresteerd. Het wow-signaal wordt opgevangen met een Big Ear radiotelescoop in de Verenigde, Sta Verenigde Staten. Op 16 Augustus 1977 overlijdt Elvis Presley in Memphis, Tennessee, USA, in de badkamer van zijn huis. Officieel door een hartstilstand, maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van de door zijn arts voorgeschreven medicijnen. Dat klinkt me weer bekend in de oren, hè? Als je het verhaal hoort van Michael Jackson destijds. Ja. Celis Twakies repet. Door naar 20 augustus. Een nieuw tijdperk in de astronomie begint met de lancering van de ruimtezonde Voyager 2. De Amerikaanse astronoom Carl Sagan. Geeft, een, uh, geeft aan beide ruimtezondes een audio-videoplaat mee... met onder andere de groeten van Jimmy, president Jimmy Carter... en muziek van Ludwig van Beethoven en Louis Armstrong. Tevens wordt een bouwpakket van een draaitafel... met gebruiksaanwijzing bijgevoegd. Op 23 augustus Birnborg lost Jimmy Connors na 160 weken af... als de nummer 1 van de wereldranglijst der top tennisprofessionals. Maar moet een week later de positie alweer aan de Amerikaan afstaan... En op 27 augustus tussen Berkenswouders slot Stolwijk en Lekkerkerk... gaat het eerste buurtproject in Nederland van start. En in september, op 5 september was de lancering van de ruimte zonder Voyager 1. De West-Duitse werkgeversvoorzitter Hans-Martin Schleyer... wordt ontvoerd door het commando Siegfried Hauser, een onderdeel van de rote armee fractie. Hamida Jamboudi is, is de laatste die door de guillotine ter dood is gebracht... Steve Biko overlijdt aan hoofdverwondingen in de gevangenis. En op de 16e overlijden, het overlijden van de Britse glam rockstar Mark Bolan... bij een auto-ongeluk. En op 19 september in Groningen... na twee jaar van voorbereidingen wordt het verkeerscirculatieplan... daar weet ik alles nog van, van kracht. Autoverkeer moet om, een, om in een ander stadsdeel te komen... steeds terug naar de rondweg... De wethouder Max van den Berg en Jacques Wallage willen zo het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren. De RAF-terrorist Knoert Volkerts schiet bij zijn aanhouding in Utrecht... twee agenten neer. En tot slot in september van 18 tot en met 25 was daar de Vredesweek. Het Interkerkelijke Vredesberaad kondigt een tienjarig durende campagne aan... onder het motto, help de kernwapens de wereld uit... om te beginnen in Nederland. Terug naar Vaniel, terug naar Tamalemotown... Tamal Motown is hot, hot, hot. En we gaan naar twee, platen, twee nummers luisteren. Allereerst wederom Diana Ross en de Supremes en de Temptations met het nummer I'm gonna make you love me. En uh, we gaan nee, vooraf gegaan door de Temptations met Cloud9. Dus nogmaals, eerst de Temptations, Cloud9 en daarna Diana Ross, The Supremes en de Temptations met I'm gonna make you love me. All the one-room stacked that slept in Now beside me Doo -doo -doo. We hardly had enough food or room to sleep Doo -doo -doo -doo. It was hard time hey. Needed something to eat my trouble man Listen, my father didn't know The meaning of work He disrespected mama And treated us like daddy I left home seeking a job That I never did find. Depressed and downhearted took the cloud nine I'm doing fine up here on cloud nine listen one more time I'm doing fine up here on cloud nine folks down there tell me they say give yourself a chance or so don't let life pass you by ooh, ooh, ooh. but the world of reality is a rat race where only the stone is to buy it's a doggy dog world that ain't no and we'll Hooked. Hey, baby. Hey, I'm yours.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 Het was ook miskenbaar ook weer vinyl, hè. Dat, die, die kraak die erin zit. En toch, dit geluid krijg je niet. Als je bedoelt, ja, het is natuurlijk geweldig Spotify. Het is een geweldige uitvinding. Maar het, het, het warme gevoel van vinyl, dat, uh, dat krijg je toch niet bij Spotify. Nee, nee. Dat krijg je trouwens ook al niet bij die cd's. Dat was ook allemaal een, al een stuk gladder. Ja. Dus uh, wij, uh, wij houden het lekker op vinyl. Maar het heeft met de leeftijd te maken. Ik bedoel, wij kraken en ruizen ook wel eens. Ik bedoel, ja, nee? dat, dat hoort erbij. Ik, oh. heb, uh, ik heb trouwens, daar uh, wil ik even snel ertussen door gooien. Ja. Uh, we hebben net al zitten zwaaien. De mensen gaan vragen: hey, naar nou, wie zwaaien nou? Nou, dit, uh, deze vriendelijke bewering, die ging uh, namelijk richting Zwitserland. En uh, Pascal Hertzi. Oké. Okay. En uh, hartstikke mooi uh, dat je luistert, uh, vriend. En kijkt. En kijkt, ja, want anders had hij ons niet gezien. Je hebt nog een fotootje gestuurd dat wij erop staan en zo. En uh, ja. Cruise uit Stamford. <laughs> Jawoll. Viniel. <laughs> het, uh, het is een wereld. Het is, het is machtig mooi. Um, wat, ik uh, even, wat ik eigenlijk kwijt wil is... Uh, voor alle luisteraars die dus nu luisteren... en ik, ja. merk, ik merk aan de respons want dat het er best wat zijn. Um, de Vinyljaren die hebben ook een eigen Facebookpagina. En dat ja. is niet door ons opgezet. Dat is opgezet door Ruud Jansen En Angela. En Angela Jansen. Juist, heel ja, goed. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed. We zullen ze we zullen in, in het verval zullen we ze duo Jansen noemen. Jans, dat is vast een plaat van... Nee, dat is de janssen bent. Dat is weer iemand ja, anders. Dat is weer wat anders. Ja, okay. Okay. Ja. Maar wat wou je zeggen over Facebook? Nou, wat ik eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen, dat is uh, reacties uh, op deze uitzending. En, en, en dat hoeven niet allemaal leuke berichten te zijn. Als dus je denkt, van, nou, dat kan anders. Of, of ik heb een suggestie, uh, of misschien zeg je wel van... Uh, ik heb een LP, uh, een vinyl-LP uh, die, uh, uh, die ik wel graag uh, beluisterd wil uh, horen. Als, als, als classic-album, hè? Als dus, classic-album, zoals, ja. zoals vandaag, dus uh, Johnny Guitar Watson. Ja. Als je dan zegt van, oké, okay, die LP wil ik graag een keer de, de klassie klassieke album wil ik graag een keer goed belicht hebben. Of goed gedraaid hebben. Ja, met nou. de juiste, juiste informatie erbij. Want dat, wil ik, dat nou. wil ik jou toch wel even nageven. Die credits gaan naar jou toe door. Ja, maar is het is niet te het, vergelijken het, met hoe Ruud het doet. Ik bedoel, die, die weet echt het veel... Verschil, en, het verschil tussen, tussen meer. Uh, ons hè, en, en Ruud is dat... Uh, Ruud is een, een, een wandelende muziekbibliotheek op twee beentjes. Ja, klopt. Ja, en uh, wij moeten het allemaal een beetje opzoeken. Uh, ja. Maar ja, ik, ik vind gewoon ieder, ieder zijn specialiteit. Maar goed, uh, schroom niet en reageer op Facebook. Hoe, hoe, hoe, zit die, hoe heet die Facebookpagina? De Facebook pagina de Facebookpagina, de, de Vinyljaren van ZFM. Ja. Uh, ik zal uh, zelf... Uh, goed terug, uit Zwitserland. Nee. <laughs> <laughs> uh, als je gaat kijken naar uh, de Vinyljaren van ZFM, Dat is gewoon in Facebook even in, uh, in de zoekbalk even tikken De Vinyljaren van Zierwem. Dan kom je dus op de pagina van uh, de Vinyljaren van Ruud Janssen. Ja. En uh, daar kun je je berichten achterlaten en dan, uh, dan komt het allemaal goed. En uh, dan hou jij dat ook even bij dan, van, uh, als er suggesties zijn en uh, op- of aanmerkingen. En die stuur jij dan door naar mij, want ik ben Facebook-loos. Jij bent Facebook-loos, hè? Ik ben facebook En dat hou ik ook zo. Dat noemen ze FL, noemen ze dat. Oké, okay, goed. In Twente dan, Facebook-loos. Facebook, de vinyljaren. Ja. Schroom niet en uh, zet daar uw reacties op en uw suggesties en uw op- en aanmerkingen. Ja, Goed, terug naar vinyl, want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ik bedoel, we gaan, hoe meer vinyl we kunnen draaien, hoe beter het is. Ja. Uh, hadden we dus net de, de Temptations met Cloud9... en Diana Ross, The Supremes... en The Temptations met I'm Gonna Make You Love Me. Gaan we nu naar de volgende twee tracks van de LP. Tamala Motown is Hot Hot Hot. Uh, Bobby Taylor en de Vancouver's met Melinda... en The Marvelettes met Destination Anywhere. Jij er nog van gehoord? Bobby Taylor in de Vancouver's? Hallo, wie doet die nu de Soul Show? <laughs> Vandaar dat ik het ook vraag. <laughs> U luistert nou achter en volgens uh, op Vinyl, Bobby Taylor en de Vancouver's met Melinda en de Marvelets, niet te verwarren met de background vocals van uh, René Vroger. met Destination Anywhere. We zijn uh, aangekomen uh, bij oktober 1977, het jaar waarin onze klassieke album Johnny Gita Watson, A Real Mother, werd uitgebracht. Oktober, 14 oktober 1977, het eerste deel van de metro van Amsterdam wordt geopend. Weesperplein Gaasterplas. Op 18 oktober Duitse elitetroepen bestormen op de luchthaven van Mogadishu... het gekaapte Lufthansa-toestel. De gijzelaars worden bevrijd en drie Palestijnse kapers worden doodgeschoten. De bondsregering besloot in te grijpen... nadat een der piloten door de kapers was geëxecuteerd. De Duitse terroristen Andreas Bader, Gundrun Esslin en Jan-Karl Raspe worden dood in hun cel aangetroffen. Volgens de autoriteiten hebben ze zelfmoord gepleegd... maar volgens kringen rond de RAF zijn ze vermoord. Op 24 oktober 1977, Karel van Meert kondigt aan... dat de Vlaamse socialisten zich voortaan autonoom gaan organiseren. Dit betekent meteen de, de communautaire splitsing van de BSP... in de Nederlandstalige SP en het Franstalige PS. In 2002 verandert de naam SP in SPA... In oktober 1977 het dictatoriale bewind van in Uruguay... verbiedt de bibliotheken, kranten en tijdschriften... uit de jaren 1950 tot en met 1973 aan het publiek ter inzage te geven. De pers zou in die jaren beïnvloed zijn geweest... door communisten en Tupamares. Ook in oktober 1977 het Christelijke Instituut van Zuid-Afrika... krijgt van de regering een verbod om op, op activiteiten te ontplooien. De voorman Christian Weijers nodé wordt wordt gebannen ofwel geschorst in zijn burgerrechten. Gaan we naar november. Koningin, Koningin Juliana en prins Bernard bezoeken het West-Afrikaanse Senegal. De miljonair Maup Karanza koopt zich voor de som van 10 miljoen guldens... vrij van zijn ontvoerders. Op 8 november zijn de Amerikaanse gouverneursverkiezingen... en op 19 november in India komen meer dan 10.000 mensen om het leven... als gevolg van een vloedgolf en een cycloon. De Egyptische president Answar Sadat schrijft geschiedenis... met zijn reden voor de Knesset. Hij is de eerste Arabische leider die daar toegang krijgt... sinds de oprichting van de staat Israël. De dames Snip en Snap treden na 40 jaar voor het laatst op. En op 30 november 1977 de PvdA wordt veroordeeld tot de oppositie... nadat na een lange formatieperiode... onverwachts het CDA-VVD-kabinet van Acht wordt geformeerd... En last but not least, december 1977... jean bedel Bokassa kroont zichzelf tot keizer... van de Centraal-Afrikaanse Republiek. En Botu Tatswana is het tweede thuisland... dat door Zuid-Afrika onafhankelijk verklaard wordt. Geen enkel ander land zal dit land erkennen. En op 14 december Pieter Menten, een Nederlandse oorlogsmisdadiger... wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. En last but not least... Op 14 december was het de première van Saturday Night Live met John Travolta. Terug naar Tamalemotan vinyl. Tamalemotan is hot, hot, hot. U gaat uh, luisteren naar de volgende nummers. Allereerst The Isley Brothers, This Old Man of Mine is Weak for You. Gevolgd door Marvin Gaye samen met Timmy Terrell, You're All I Need to Get By. En dan Gladys Knight and the Pips met I Wish It Would Rain. Isley Brothers, Marvin Gaye en Gladys Knight and the Pips. Hey! a tree and then With him, with my future, my life is filled with gloom. Motown is hot, hot, hot. Ik ben, Ja, ik, ik, ik blijf het enorm mooi vinden. En dat is ook, ja, dit is de bakermat van, van, van alle muziek eigenlijk, vind ik. Tenminste, in, vanuit die tijd. Ja, als je nog een stap terug gaat, dan kom je bij de Gospels terecht. En dan kom je daarvoor, kom je dan, als je nog verder terug gaat, dan kom je weer ergens in Afrika terecht. Want daar is het allemaal een beetje ontstaan. Ja, en dan heb, die uh, hele evolutie, hè, heb, ja, heb je Ik heb jaren, jaren geleden bij een Cosmocore gewerkt, gezongen eigenlijk. Mm -hmm. Dat is bij de katholieke sleutelgaatjes, ken je dat? Uh, nooit van gehoord. Uitleiden, geweldig, mooie tijd. Ja. Goed, u luistert daarachter volgens op Vinyl naar... The Isley Brothers, The Old Heart of Mine is Weak for You. Gevolgd door Marvin Gaye en een duet met Timmy Terrell. You're all I need to get by. En de laatste nummer was Gladys Night and the Pips, I Wish It Would Rain. Even terug naar 1977, want toen was Vinyl nog uh, booming business. Dat is het nu trouwens weer. U, u kunt dat uh, allemaal volgen bij de... Huidige vinyl top 50. Want een heleboel platen worden weer opnieuw uitgebracht. Maar in 1977 hadden ze ook een top 10 van de meest succesvolle albums in Nederland. En het, de, de, de, de bron waar we dat vandaan halen was het Popdossier Pop NL. Op, in 1977 op de tiende plek vinden we terug David Bowie met Low. Low. GDLP? Oké. Okay. <laughs> Sorry. Op 9 Emily O'Harris met Luxury Liner. Ja. Op acht, ja, een klassieker. Supertramp, even in these quiet moments. Op zeven, Stevie Wonder met Songs in the Key of Life. Zijn beste LP in mijn bescheiden mening, maar ja. Nou, wie weet neem ik eens een hele andere voor je mee. Ik ben maar goed Op zes hebben we dan Al Stewart met Year of the Cat. Ook een geweldige ja. album. Heb ik ook nog in de kast staan. Op vijf, Neil Diamond met Love at the Greek. Op vier, ABBA met Arrival. Op drie, Ennio Morricone... Il a tas une fois dans le west. Want het gebeurde in het westen. Ja, ja, ja. Goed, op ja, twee, Fleetwood Mac... met het prachtige album Rumors. Yes. En op één natuurlijk... The Eagles Hotel California. 1977, wat een jaar. Terug naar Vinyl. Terug naar Tamla Motown. De volgende twee nummers. De, wat hebben we voor u? The Four Tops met I'm in a Different World. En Ardeen Taylor met de Gotta See You Jane. My dreams all ik And I'm proud You were above the ground Something always happens to bring the curtain down Tamla Motown op vinyl. U luisterde naar The Four Tops in a Different World en Art Taylor van Goddessy Jane. Uh, we naderen de klok van vier uur. Dat betekent dat de twee uur vinyl met, waar dus echt vinyl centraal staat, met het classic album. En de tweede uur hadden we dan een heerlijke verzamel LP met uh, Tamla Motown muziek. Uh, de, achter de knoppen zat uh, Willem Breuvest. Dank u, dank u. En uh, ondergetekende Albert uh, Jan Vos. Wat gaan we volgende week doen? Volgende week nemen we u mee naar het jaar 1982. Oh. Naar het Central Park in New York. Ik vind het helemaal geweldig. Een live optreden van... ja, Het is echt een classic album geworden. Je hoort in je kast, hè? Simon and Garfunkel live in Central Park... met het prachtige nummer New York. Dus volgende week 1982. En wat gebeurde er allemaal dan? U hoort het allemaal volgende week. Tussen twee en vier tijdens de vinyljaren... We gaan eruit met uh, Martha Reeves in de Vendels met Sweet Darling. En alsnog nog tijdens Shorty Long met Here Comes the Judge. We hopen dat u uh, met plezier geluisterd heeft naar Echt Vinyl. En uh, schroom niet, laat uw reacties achter op onze Facebookpagina. Luisterend naar de naam. Ja, wat was het ook alweer, hè? Zf... De Vinyljaren van CWM. ZFM. ZFM. Ja. Uh, het, uh, het is voor u. Hebt u suggesties voor, voor Vinyl... Wij, uh, wij zullen ons best doen. Maar volgende week, 1982, Simon and Garfunkel... het fameuze live concert in Central Park in 1982. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Uh, en je weet, vanavond is er nog een soul show hè? Oh ja, is ook zo. De laatste. En we gaan eerst dus van zes tot acht naar uh, Jonas. Beachmasters, ja. Beachmasters met ja. Jonas, ook live vanuit ja. de studio... Dus uh, genoeg redenen om te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. Goed zo. Tot de volgende week. Tot de volgende week.